1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Ook Frankrijk roept ambassadeur terug uit Syrië. Sneek gokt op 11-stedentocht op zondag. En gestrande trein staat urenlang stil bij Woerden. Van het oosten komt de bewolking aan, kans ook op wat sneeuw. En er staat een stevige oostenwind. Het wordt min 1 in het waddengebied en min 6 in Limburg. Morgen zon en wolkenvelden, het blijft droog morgen. Is er is wel veel wind en het wordt ongeveer min 2. Vanaf het weekend mogelijk een overgang naar wat minder koud weer. Frankrijk heeft zijn ambassadeur teruggeroepen uit Syrië voor overleg. Dat heeft het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd. Ook Italië haalt om dezelfde reden zijn ambassadeur terug. En Groot-Brittannië deed dat eerder al. En de Verenigde Staten besloten gisteren de ambassade in Damaskus te sluiten... en alle medewerkers terug te trekken. Inmiddels is de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, in Syrië aangekomen. En daar is hij om een diplomatieke oplossing voor het bloedige conflict te zoeken. Maar of hij nou met concrete voorstellen naar Syrië is gekomen, dat is niet duidelijk. Rusland blokkeerde samen met China afgelopen weekend een VN-resolutie. Waarin werd aangedrongen op het vertrek van de Syrische president Assad. Geert het aan of geert het helemaal niet aan? Het blijft allemaal spannend of de Elfstedentocht nou doorgaat of niet. Bij Lutz, bij Balk, is nog een groot probleem met het ijs. En u begrijpt het al, speculeren, dat is nou ook de nationale sport in Friesland. Verslaggever Matthijs van der Wiel in in Sneek. Gaat dan met je mede horen met de ah, man, ik, heb, ik heb wel heel een reden, ik weet wat de Elfsteden is. Maar het gaat erom, het moet vertrouwd worden. Ja. En de Zuidwesten ja. ook inderdaad vertrouwd, Zees. Nou, ik ze. Ik heb toen maar een maar... Uh... Ik ga van jou een keer rijden. Dus, uh, ik weet het wel elf steden De oude mannen op de fiets die in de binnenstad al. naar het ijs staan te kijken... Hey, te zij zijn rijden. de echte ja, ervaringsdeskundigen. Ik ben van 63 al wel lid. En ik mag altijd meerijden. Ik heb wel een kaart. Ik heb een pasje. Je hebt hem altijd gereden? Ja. 63, 85... 86 en 97... 97. Maar wou even kijken hier op de kolk. Hoe het erbij ligt. De kolk in Sneek. Ja. Belangrijk punt. Gaan ze hier rechtsaf richting Elst? Hè? Dat is centrum. Daar moet alles langs. Dan komen ja. de, de gaan ze erop en dan gaan ze eraf weer af. Ja. Hier. Ik hoorde u net zeggen het kan net. hè? No. En wij denken dat het kan het net. Maar dan bedoelt u het kan niet. Het kan niet. <laughs> ja, dat is altijd de verwarring. <laughs> Zo is het ja. U zegt het kan gewoon niet. Het wordt, het, wordt, uh, het, wordt ge het wordt moeilijk. En wij willen allemaal wel.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 Het zal gebeuren. <laughs> nou, bij de vereniging de Friese Elfsteden laten ze zich uh, het hoofd niet gek praten door uh, alle voorspellingen. Ook die sombere voorspellingen niet voor volgende week. Meteorologen stellen dat de tocht alleen mogelijk is op zondag. Want daarna zou het gaan dooien. We laten ons door de weersvoorspelling niet dwingen om een dag te noemen... waarop de Elfstedentocht gereden zou kunnen worden... zegt een woordvoerder van de vereniging. De verwachtingen veranderen voortdurend. Dus daar gaan we niet op vooruit lopen. De Tweede Kamer vindt dat scholen zelf moeten beslissen... of ze leerlingen vrijgeven bij een eventuele Elfstedentocht. Over een grote deel van de Kamer vindt het een sympathiek idee... als scholen hun leerlingen in de gelegenheid stellen... Uh, om mee te doen of om te gaan kijken. Maar de uren die de leerlingen dan mislopen... moeten later wel weer worden ingehaald, vindt de Kamer. De PVV heeft dan voorgesteld om de dag van de Elfstedentocht... uit te roepen tot nationale feestdag. Maar dat plan krijgt geen bijval. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Bij het Griekse parlement is de politie slaaggeraakt met honderden betogers... die probeerden door een afzetting heen te komen. En de politie heeft traangas gebruikt. De rellen braken uit na afloop van een demonstratie tegen nieuwe bezuinigingen. In Griekenland begon vanmorgen een algemene staking... die treft de haven van Piraeus, toeristische attracties, banken... telefoonmaatschappijen en ook het openbaar vervoer. Het gaat allemaal tegen de bezuinigingen. Dat pakket aan nieuwe bezuinigingen is samengesteld door de EU en het IMF. De stakers hopen dat de Griekse politieke leiders dat pakket afwijzen. En als ze het niet doen, volgt bijvoorbeeld dit jaar nog het ontslag van 15.000 ambtenaren. Autofabrikant BMW heeft geen plannen om Netcar in Born over te nemen. BMW in Duitsland spreekt van speculatie zonder substantie. Klopt wel dat er een delegatie van BMW op bezoek is geweest in Born... maar daar mogen geen conclusies aan worden verbonden. Gisteren werd bekend dat Mitsubishi stopt met de productie van auto's bij Netcar. En het gevolg is dat de fabriek in Born volgend jaar dichtgaat. Alleen als de Netcar-directie de komende maanden een overnamekandidaat kan vinden... is er nog een mogelijkheid om Born te redden. Het Netcar-personeel demonstreert nu in Born. En vanmiddag wordt duidelijk of er vanaf vrijdag wordt gestaakt. ING is opnieuw getroffen door een storing bij het internetbankieren. Sinds vanochtend 9 uur kunnen particuliere en zakelijke klanten niet meer bij hun spaarrekening. Die storing treft ook de beleggingsrekeningen van ING-klanten. De oorzaak van de storing is nog onduidelijk. Maar volgens ING is er geen verband met de storingen waar de bank twee weken geleden mee kampt. En ING heeft nog geen idee wanneer de klanten weer bij hun spaargeld kunnen.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 Vorig jaar hebben we ook uh, digitale toetsen van de CITO afgenomen... en hebben we er ook problemen mee gehad. En precies hetzelfde, hetzelfde eigenlijk als uh, hoe het nu dit jaar ook weer is. De CITO adviseert de toetsen om enkele minuten te wachten bij het inloggen... en om de sessies niet helemaal af te breken. Zo'n 162.000 basisschoolleerlingen maken die CITO-toets. Er zijn ruim 1.500 leerlingen aangemeld voor de digitale versie. En het CITO kan nog niet zeggen hoeveel scholen door die storing zijn getroffen. Bij Woerden heeft een dubbeldekstrein een paar uur stilgestaan door een geknapte bovenleiding. Aan het eind van de ochtendspits kwam de bovenleiding naar beneden en belandde op de Intercity tussen Utrecht en Den Haag. De trein stond in een weiland en moest wachten tot die kon worden weggesleept. Een van de gestrande reizigers was CDA-kamerlid Kathleen Ferrier. De bovenleiding is tegen de trein aangeknald. Het wachten is op de aangekondigde evacuatie. Wij zien brandweer, wij zien helikopters, wij zien politie... wij zien auto's van het NS-management. Dus wij wachten vol spanning wat er gaat gebeuren met die evacuatie. En dat duurde een tijdje voordat iedereen veilig uit de Intercity naar Den Haag was gehaald. Sport. Ja, Ajax. Ajax had Louis van Gaal en Martin Sturkenboom niet tot directeur mogen benoemen. Die voorgenomen benoemingen zijn niet rechtsgeldig. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam bepaald in het conflict tussen Johan Kruijf en de andere commissarissen. Volgens het Hof hebben de vier commissarissen van Ajax, Steven ten Hagen, Edgar Davids, Marian Offers, Offers en Paul Reumer, onaanvaardbaar gehandeld.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 Dan jeugdtrainer Wim Jonk, ook hij reageerde opgelucht. Ja, maar we hebben steeds gezegd, we willen natuurlijk graag stappen maken. En je hebt gemerkt dat we de laatste maanden weinig stappen hebben kunnen maken, door al dat oponthoud. Ja, en dat is jammer, omdat je natuurlijk eigenlijk vanaf juni, als je, als je groen ligt, Ja, en nu zitten we weer in, in februari, dus ja, we lopen wat maanden achter. Dus dat, dat, dat, dat is eigenlijk nu is het positief dat je hoort dat je nu eigenlijk de stappen kan maken die, die je graag wil. Van het voetbal weer naar het schaatsen. Op het Schildmeer in de buurt van Groningen wordt straks het zijn gegeven... voor een marathon op natuurreis over 80 kilometer. En op het Schildmeer is verslaggever Sebastiaan Timmerman. De vrouwen, Sebastiaan, die zijn ook klaar. Hè? Wie heeft daar ja. gewonnen? Uh, Voske Toma van der Wal, de, de, de dame eigenlijk van, uh, van dit seizoen. En uh, trouwens ook morgen de titelverdediger bij dat Nederlands kampioenschap. Uh, zij won de sprint van een uh, groepje van vier voor uh, Mirai Reitsma en Annick de Haar... Stonden niet al te veel dames aan het vertrek. Dat zie je trouwens ook al bij de mannen, uh, die uh, trouwens net vertrokken zijn. Uh, inderdaad, spaar, spaart een aantal rijden zich voor morgen voor het Nederlands kampioenschap. Maar Fosca Katamaan de van der Bal was er wel en uh, doet wat ze eigenlijk bijna overal het hele seizoen al doet. Ze wint. Ja, nou ja, goed mannen dus uh, ook al vertrokken. Uh, ja, die sparen zich misschien ook wel voor die elf stedentocht of niet? Ja, er zijn er wel een paar bij die daar continu aan denken. Het is wel grappig als je met, met die jongens zo'n beetje spreekt. Ze zijn elkaar uh, uh, toch een beetje flink aan het opnaaien. Dat gebeurt op Twitter ook met allerlei berichten. Hij komt wel, hij komt niet. Maar je bemerkt toch wel dat, het, uh, dat de sfeer een beetje begint om te slaan... door de, door de aangekondigde dooi voor het komende weekend. En dat niet iedereen er zo zeker meer van is dat uh, die Alstede toch nog gaat komen. Ik zwart dus straks ook nog even met Henk Angenent. Uh, tegenwoordig een ploegleider van, ploegleider van de Wabro-ploeg. En hij zei het ook, en daarnaast je uh, gisteren had gevraagd... Had ik echt heel resoluut gezegd, hij komt. Hij zegt maar met de dooi van nu in aantocht, weet ik het nog zo net niet. Er is ook niet veel ijs bijgekomen, wist hij te melden, uh, de afgelopen nacht. Hij, dus hij twijfelt heel erg of die tocht er nog wel gaat komen. Maar dat hangt dus wel als een deken over de wedstrijd hier in Duurswold... en over dat Nederlands kampioenschap van morgen heen. Sebastian Timmerman, dankjewel. Het is elf één, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Frankrijk heeft zijn ambassadeur teruggeroepen uit Syrië voor overleg. Italië doet dat ook en Groot-Brittannië die deed dat al eerder. Ook vandaag weer volop speculaties over de Elfstedentocht. Uh, gaat het nou wel of niet door met die dooie in het vooruitzicht? In sneekgokkers op zondag, maar de organiserende vereniging... nee, die laten zich niet gek maken. En door een geknapte bovenleiding heeft de passagierstrein een paar uur stilgestaan in de buurt van Woerden. Daar zaten onder meer kamerleden in op weg naar Den Haag. Dat was weer het uitgebreide NOS Journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg met lunch.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 Goedemiddag allemaal, het imago van het VMBO is nog steeds niet goed. Vandaag is er een beurs waar VMBO'ers in contact worden gebracht met mensen uit het bedrijfsleven. En we werklunchen zometeen met Guido Bekkers. Die is van het Graaf Huyn College in Maastricht. Was vanaf het begin af aan betrokken bij het VMBO. In de werkweek, de laatste winnaar van de tot Henk Angenent. die was de 20 al gepasseerd toen hij serieus met schaatsen begon... En in twee jaar had hij de top uiteindelijk bereikt. En eigenlijk kwam het doordat hij noodgedwongen stopte met een andere liefhebberij. Ja, ik ben uh, vanaf mijn zevende eigenlijk al altijd uh, aan het schaatsen geweest. Ik ben ook altijd een het geweest. tot een jaar of 20, 21. Ja, goed, die gedrevenheid is er altijd geweest. Alleen op dat moment uh, raakte mijn paard wat geblesseerd. En toen ben ik eigenlijk heel mijn, uh, mijn energie en mijn zaligheid weer in de sport gaan leggen. Straks om half twee stand.nl. En de stelling daarin, de uitspraken van Nelly Kroes over Griekenland zijn onverstandig. De euro kan best zonder Athene, zegt mevrouw Kroes vandaag in een interview met de Volkskrant.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 Dit is Radio 1, de werklunch. Mitsubishi stopt uiterlijk in december van dit jaar... met het maken van auto's bij Netcar in Born. Het bedrijf waar 1500 mensen werken is de grootste autofabriek van Nederland. Waarom vertrekken steeds vaker fabrieken uit Europa naar Azië? Glijdt Europa af als producent? Ik praat erover met Steven Brakman, hoogleraar internationale economie... aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Dag meneer Brakman. Goedemiddag. Mitsubishi gaat investeren in een fabriek in Thailand en stopt dus de productie in Nederland. Waarom kiest zo'n bedrijf daarvoor? Nou ja, zo'n bedrijf maakt een afweging waar die productie het beste kan plaatsvinden. En dat is in dit geval een combinatie van uh, je ja, afzet in Europa ten opzichte van de afzet in Azië. En, en ook de productiekosten in Nederland is relatief duur ten opzichte ja. van Aziatische landen. Dus dat de laatste, met name zal toch wel de hoofdrol spelen dat de kosten veel, uh, veel lager zijn daar? Ja, dus de, dat, dat is een belangrijke oorzaak. En ook dat men dicht bij de afzetmarkt uh, komt te zitten. Men verwacht een hogere groei in Azië ten opzichte van Europa. Maar de vraag die je eigenlijk moet stellen bij, bij dit, dit soort gebeurtenissen... is Nederland nou een geschikt land voor dit type activiteit? Als je kijkt naar deze vestiging is het eigenlijk al heel lang uh, problematisch. Ja. Denk aan de oude tijd met DAF. Vanaf dat moment is het eigenlijk ja, met vallen en opstaan toch gemiddeld genomen, niet goed gegaan. Maar de vraag stellen we ze hem dus beantwoorden, want het antwoord is nee. Eigenlijk wel, ja. Ja, precies. Dus dat, zeg maar, het nadeel van deze vestiging is, het is een te kleine geïsoleerde vestiging uh, in, in de automobielindustrie. vergeleken met Duitsland, daar, daar heeft men een enorme industrie die ook een zelfstandig bestaansrecht heeft. Men maakt daar nieuwe modellen, ontwikkelt daar nieuwe technieken. Nou, dat gebeurt hier niet, daar is het echt te klein voor. Maken we nog wel iets in Nederland eigenlijk op dit, op dit vlak? Nou, op dit vlak valt het tegen, maar we maken voldoende in Nederland. Dus we hebben, we hebben nog voldoende maakindustrie, in tegenstelling tot, tot wat mensen vaak denken. Uh, denk bijvoorbeeld aan Philips of ASML, uh, aan, aan de hoogovens, ik noem het nog maar steeds hoogovens. Uh, er gebeurt nog voldoende in Nederland. Het dat... gaat erom wat je relatief uh, goedkoop kan maken. En dat is een combinatie van je productiviteit en de, de arbeidskosten. Nou, ja. Als je maar productief genoeg bent, dan kun je je beste staande houden op de wereldmarkt. En zijn er genoeg internationale bedrijven die zich hier nog willen vestigen dan? Absoluut. Nederland is een uh, zeer aantrekkelijke vestigingsplaats voor uh, buitenlandse buit uh, bedrijven. Je ziet ook veel uh, multinationals die gaan naar Nederland. En de reden is dat, uh, dat Nederland een heel mooi achterland heeft. Hè. Denk aan Frankrijk en Duitsland. Met hele goede verbindingen. En zou Nederland zich dan meer moeten richten op, op, op maar een paar gebieden en daar juist heel goed in zijn en, en faciliteiten kunnen bieden? Nou ja, het is niet zozeer een beleidsbeslissing, uh, maar dat gebeurt vanzelf. Kijk, Nederland, die, uh, elk, elk land die, uh, die specialiseert zich in datgene wat ze relatief goed kunnen. Uh, relatief goedkoop, maar ook relatief goed kunnen. En dat zie je eigenlijk al uh, in de hele wereldhandel. Nederland is bijvoorbeeld een, uh, een grote exporteur van landbouw. Nou, andere landen, denk aan Duitsland, zijn weer een grote exporteur van auto's. Mm -hmm. En zo legt iedereen zich toe op, op datgene wat ze goed kunnen. Dus dat is niet iets wat, uh, wat het beleid, als het ware, wat je beleidsmatig voor elkaar krijgt. Maar het is meer wat vanzelf gebeurt. Dus elke land specialiseert zich, dat is internationale arbeidsverdeling, uh, op datgene wat, wat, uh, wat men relatief goed kan. Ja. Nog even terug naar Netcar, want er is een actie, uh, honderden werknemers daar en FvV bondgenoten voeren actie bij de fabriek van Netcar, maar eigenlijk zegt u, ja jongens dat heeft helemaal geen zin meer. Nee, het is drama voor die lokale economie, zeg maar afgezien van die 1500 uh, arbeidsplaatsen die direct op het spel staan heb je ook heel veel toeleverende, toeleverende bedrijven, dus voor die lokale economie is het natuurlijk een drama maar toch de hoofdvraag is uh, stel, wat moet je doen om het in stand te houden en is dat verstandig? Ja. Dus stel dat je de overheidsteun naartoe zou sturen, is dat verstandig en kun je dat geld niet beter op een andere manier gebruiken? Ja, en... en het antwoord is vrees ik toch uh, dat je het beter op een andere manier zou kunnen gebruiken. Ah, ja. De minister die het over gaat heeft er ook al uitlatingen over Gedaan, hè, dat, dat ze daar niet te veel op moeten rekenen. Uh, Steven Brakman, dank, uh, hoogleraar Internationale Economie... aan de Rijksuniversiteit Groningen. Want uh, de broodjes zijn binnengebracht, de en uh, We gaan uh, werklunchen, uh, als dat een goed woord is in ieder geval. Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, kortweg VMBO... Het is verreweg de grootste categorie van voortgezet onderwijs... maar kampt al jaren met een imagoprobleem. Ouders zien hun kroos het liefst richting HAVO of VWO gaan... en ook vragen bedrijven zich af wat ze aan VMBO-leerlingen hebben. Prinses Maxima was vanochtend getuige van een beurs... waar VMBO-leerlingen en werkgevers met elkaar in contact werden gebracht. Daarover zometeen meer. Um, maar eerst gaan we lunchen met Guido Bekkers. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent voorzitter van de directie van het Graaf -Huin College in Maastricht. En u was bij de opkomst van het VMBO betrokken. Uh, sinds, laten we zeggen, 1999, hè. van dichtbij meegemaakt. Hoe staat het er volgens u voor met het VMBO? Nou, allereerst, het Graaf Huincollege ligt in Sittard geleen. Dat even een kleine correctie. Uh, hoe staat het ermee voor het VMBO, was uw vraag. Uh, met het VMBO staat het er eigenlijk goed voor. Het imago is inderdaad lange tijd een probleem geweest. Maar ik merk wel een duidelijke kentering erin. En die kentering die zit vooral ook bij het bedrijfsleven. Het VMBO heeft een hele ingewikkelde structuur, leerwegen, sectoren. En lange tijd is dat voor het bedrijfsleven een beetje een sector geweest die uh, uit hun blikveld verdwenen is. En dat heeft ook te maken met het feit dat het bedrijfsleven zijn medewerkers, zijn, zijn, zijn personeelsleden uit het MBO betrekt. Daar wordt ook eigenlijk de leerling opgeleid voor het vak, voor het beroep. Maar de basis ligt in het VMBO. Daar maak je kinderen enthousiast. Daar maak je kinderen dus ook... Uh, ja, laat je ze kennis maken met dat bedrijfsleven. Ja. En het bedrijfsleven heeft dat nu toch wel gezien. Dat merk ik ook in de, in de praktijk dagelijks. Dus u Wij zegt dat bijvoorbeeld... bedrijfsleven kijkt er minder op neer dan, dan eerder het geval was? Absoluut, absoluut. Ik hoor bijvoorbeeld ook in een heel belangrijk document, een hele belangrijke ontwikkeling Brainport 2020. Er wordt duidelijk gezegd, we moeten sterk naar het beroepsleven gaan kijken en dan met name wordt ook het VMBO genoemd. En dat is toch een, uh, iets waar ik heel erg blij ja. mee ben. En, en die school waar u uh, werkt, daar, daar zit ook een havo, een atheneum en een gymnasium zelf geloof ja. ik. Hoe kijken die ja. andere leerlingen naar die VMBO's die daar ook rondlopen? Ja. Ja, leerlingen zijn leerlingen. Het zijn allemaal jonge mensen, het zijn allemaal pubers... het zijn allemaal uh, kinderen die enthousiast zijn... die een toekomst voor zich hebben, die verliefd worden... Uh, die samen feesten. Als ze elkaar treffen in het weekend, dan is er geen onderscheid... of je nu vmbo-leerling bent of gymnasiumleerling. Die leerlingen kennen elkaar. Een gymnasiast ja, in de bovenbal is natuurlijk wel ouder... dan een vmbo-leerling in uh, leerjaar 4. Maar het zijn allemaal kinderen die dezelfde... Uh, zorgen hebben en die dezelfde hoop hebben... en die gewoon ook als vrienden en vriendinnen met elkaar omgaan. Ja. En docenten, Wij maken dat, docenten uh, dat vinden het ook leuk om aan VMBO-leerlingen les te geven? Docenten in het VMBO zijn zeer enthousiaste mensen... die uh, heel nauw bij de leerling staan. Dat is wel ook een beetje het verschil. Een docent in het HAVO-VBO is vaak wat meer op het vak georiënteerd. Dat is ook heel verklaarbaar. Een docent in het VMBO is veel meer op de leerling georiënteerd. staat ook heel dicht bij die leerling. Ja. Um, u, u zegt van dat imago bij bedrijfsleven is wel echt wel beter. Nou, laten we eens kijken dan, want we zijn naar die beurs uh, toegegaan. Onstage heet het, ja. geloof ik, of onstage misschien wel. Onstage, onstage. On -stage, on -stage, is, ja. Ja. Uh, is een beurs waar VMBO-scholieren kennis maken met mensen uit de ja. praktijk. Corine Korrel is de bedenker, en organisator van die beurs. Ja. Vandaag voor de vijftiende keer de gemeente Westland. Onze verslaggever Pieter Willemsen was daar ook. En die beurs werd geopend door de burgemeester. En ik hoop van harte... ...dat we vandaag veel vonken over zullen springen. Want dan maken we het inspirerende motto van Westland on Stage waar. Geschreven door die dichter Erik Mentveld. Alles mag je worden. Behalve ongelukkig. Luc van Zanten zie ik. Ja? Jij zit op het FNBO. Ja, uh, Lentis Floral College. En wat wil je worden? Uh, ja, iets met politie lijkt me wel leuk. Maar ook in de techniek, automonteur of... Uh... Ja, ik weet het nog niet zo goed. Dus uh, daarom ben je hier op deze beurs. En met wat voor mensen wil je gaan spreken? Uh, ja, met uh, degene die het beroep uitoefenen. Uh, ik ben al bij de politie geweest. Daar uh, mag ik komen op de doerdag. En ik ga nu kijken bij, aan de techniek kant uh, of ik daar ook nog een matchje kan scoren. Hoe was het gesprek met de politie? Stonden ze wel te springen voor een jongen als jij? Ja, het was uh, hartstikke gezellig. Uh, hij heeft me een paar vragen gesteld, heb ik natuurlijk beantwoord. Van, uh, waarom zou je bij de politie willen? Uh, ja, uh, heb je al wat dingen meegemaakt met politie? Uh, ja, van dat soort vragen. Maar ik heb alleen nog uh, goede dingen meegemaakt. Ik ben Corinne Kornel, ik ben bedenker van het project uh, Onderwijs Ontsteeds. Een project voor VMBO-leerlingen. Uh, voor uh, de beroepsoriëntatie, voor een beter maken van de beeldvorming van beroepen. Uh, en om ze een nieuw netwerk aan te bieden. Kom maar bij de van de matchmakers en zij helpen je op weg. Is het gelukt toch bij jou? Ja, bijna. Waar ben je nou op zoek? Ik ben op zoek naar stewardessen, maar ik ze niet vinden. Op zoek naar stewardessen? Nou, die zijn er volgens mij wel. Ze zijn er wel, maar of ze hier zijn, dat is nog even de vraag. Nou, zou de stewardessie binnen eens misschien even willen zwaaien? De uitval op het mbo vindt zijn uh, grootste oorzaak in verkeerd beeld van beroepen. Uh, en ik denk dat de enige van wie ze kunnen horen hoe dat beroep ernaar uitziet... dat dat de professional zelf is, van automonteur tot advocaat. U bent, uh, kijk hè? directeur Peter Hempelman van welk bedrijf? Bouwbedrijf Hempelman uit Monster. U staat hier op Westland On ja, Waarom waar staat u hier? Nou, puur, uh, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En wij hebben vroeger een kans gehad. Dus dan moeten we dat uh, die andere mensen ook geven, de jeugd. Dus daar doe ik het voor. Ze dus, uh, komt zo direct in contact met, uh, met de bmbo scholieren Die komen dan een dag een uur lang het bedrijf. Ja, ja, met degene met wie we een match maken. Die nodigen we later bij ons uit en daar gaan we wat leuke handelingen mee doen. Ze gaan eigenlijk netwerken. En als je dat goed doet, dan is dat een netwerk voor lang. Waar je later nog een beroep op kunt doen. Dus we hebben ze geleerd: alles over het begrip netwerken, netwerkgedrag, netwerkbewustzijn. Als het goed is, gaan ze hier hele goede reclame voor zichzelf maken gaan ze zo'n goede indruk maken dat ze onmiddellijk worden uitgenodigd... door de bedrijven om uh, over twee weken op de doedag... op het bedrijf de werkplek te komen ervaren. We hebben een, uh, bij ons in de werkplaats hebben wij een hoek uh, uitgezet met profielen... en dan laten we ze zelf hoogtes uh, bepalen... omdat maatvoering, daar begint het mee in de bouw. Dus uh, dat moet leuk worden. Het verhaal van een bevlogen vakman is zo'n ander verhaal... dan folders en filmpjes op internet... Uh, dat wat ik hoop, dat de kinderen met sterretjes in hun ogen vanavond liggen te stuiteren in een bed. En echt een vakfocus hebben ontdekt. En dat geeft ook toekomstperspectief en dus motivatie om door te zetten. Ja, het was een beetje erg daar, dus ze uh, spraken een beetje hard op z'n minst. Uh, maar er was een reportage dus van die, uh, van die uh, beurs vandaan. Uh, Guido Bekkers heeft meegeluisterd van het Graaf College in Sittard-Geleen. Um, nou, het bedrijfsleven dus wel veel meer enthousiast dan het ooit was. Hoe zit dat met de ouders? Sturen die hun kinderen makkelijk naar het vmbo? Ja, ouders, dat is, dat is een wat lastiger verhaal. En wel om de volgende reden. Ouders willen het beste voor hun kind. En het beste is het hoogste. Daar heb ik ook alle begrip voor. En het hoogste is nu eenmaal in de structuur... zoals wij die in Nederland gemaakt hebben. Niet het VMBO. En daarom begrijp ik ook wel dat ouders uh, in eerste instantie... Ja, hun kind liever niet naar het VMBO willen. Want dat is niet het hoogst haalbare. De structuur van ons onderwijs is, is een beetje een kaskademodel geworden. Maar... Langzaam dringt toch ook wel het besef door dat naast de kennis dat daar ook vaardigheid heel erg belangrijk is. En dat hebben ouders ook in de gaten. En, dat, en, en ze weten ook, ouders althans die ik spreek, als ze hun kind op het VMBO hebben. dan zijn ze zeer tevreden over het type onderwijs. Ja. En dan zeggen ze ook vaak: van mijn kind bloeit helemaal op. Maar ja, dat is als ze er eenmaal zitten. Ja. Ik denk dat als wij als samenleving het, uh, het vakmanschap weer meer zouden gaan waarderen. als we als, als samenleving ook zouden beseffen dat we dus die vakluis straks nodig hebben... dan bewijs je daarmee het VMBO een grote dienst. En dan zou je ook het, uh, het imago van het VMBO aardig opvijzelen. Ja. Ik hoorde een collega van mij, dat is Ruud Pork... Uh, een directeur van, uh, ik geloof, een Technisch Maritiem College in Velzen... iets heel moois zeggen, die zei... naast de kenniseconomie zouden we ook moeten werken... en praten over een ambachtseconomie. Ja, ik zou dan liever zeggen vakmanschapseconomie, maar hij ja. zegt wel... Wat, uh, een, iets wat ik deel, wat ik heel sterk ja, deel. Ja. Oké, okay, nou, u, bent, u hebt zich een ware ambassadeur getoond van het VMBO in dit, uh, in dit gesprek. Hartelijk dank, dank, dank daarvoor, Guido Bekkers van het Graaf Huincollege... ik zeg het nog maar een keer in Sittard Geleen. De werkweek. Deze week met... Henk Angenend, trainingcoach van het Waderen schaatsteam... Uh, en daarnaast nog een uh, agrarisch bedrijf. Het de hoofdtak is uh, het fokken en het opleiden van uh, springpaden. Inmiddels staat hij op het ijs van het Schildmeer in Groningen... waar zijn ploeg uh, is gestart voor de Ronde van Duurswold. Maar voor het zover was, moest eerst de hectische maandag nog worden afgesloten. En dat deed Henk Angenent bij Pauw en Witteman aan tafel. Want media-aandacht is er genoeg als je de tocht ooit hebt gewonnen. We treffen hem in de Griem vlak voor de uitzending. We willen er nog wat van te maken, hè? Nou, zo erg is het toch ook niet? Rode puntjes een beetje wegwerken. Ja. Zo gaat het hè. Als je een wedstrijdje wint, dan uh, gebeurt er wel eens wat. Want alles wordt steeds gekker. De media zeker. Dus, uh, dus dat gaat echt wel gebeuren. Als je nu in de Elfsteden toch wint, weet ik niet wat er gaat gebeuren. Maar het klinkt misschien gek, maar ik heb bijna medelijden met degene. Ik heb uh, zondagochtend, dus zeg maar, binnen twaalf uur, had ik Hein uh, als zaakwaarnemer. En uh, ja, goed, die, uh, die wist heel goed uh, hoe uh, alles werkte. Dus dat had ik uh, gauw onder, uh, onder de knie, zeg maar. Ja, dus ze lopen natuurlijk heel wat aarschieren rond, dus dan moet je wel even goed opletten wat er gebeurt. Tommy, hoe lang nog bij benadering? Nog een minuut. Oké. Okay. Is het hier een beetje koud? in de Het is vier maanden geleden uh, geweest. Nou, en, uh, daarna kwam het besef was en... <laughs> Nu is inmiddels alles wel een beetje weer gevallen, maar ik heb echt wel meegemaakt dat ik jaren later ergens kwam en dan, uh, dan zeiden mensen dit of dat. En dan ging ik, oh ja, dat was gewoon een paar weken na de want dat was ik gewoon helemaal kwijt. ...door de Elfstede vereniging werd gegeven. Welkom bij Paul Wittenland. Nou, ga ja. ik ja? ja? terug gaan okay. zo. Goedenavond, dames en heren. Ja, Henk Angenent en Klaasina Seinstra zitten ook bij ons aan tafel. En zij zijn de winnaars van de laatste Elfstedentocht. En die was... Er zit bij ons eigenlijk heel weinig uh, sportiviteit in de familie. Ik bedoel, uh, het is niet zo dat wij elke zondagmiddag uh, alle schaatswedstrijden volgen... of fietswedstrijden, of dat soort dingen, absoluut niet. En uh, ja, ik ben uh, vanaf mijn zevende eigenlijk al altijd uh, aan het schaatsen geweest. Ik ben ook altijd aan het geweest. Tot de jaren van 20, 21... Ja, goed, die gedrevenheid is er altijd geweest. Alleen op dat moment uh, raakte mijn paard wat geblesseerd. En toen ben ik eigenlijk heel mijn, uh, mijn energie en mijn zaligheid weer in de sport gaan leggen. Met, met horten en stoten. Ja, en dan binnen twee jaar rijden natuurlijk landelijk en win je eerste wedstrijden. Ja, en op dat moment zet je de knop gewoon vol om en zeg je van: oké, okay, ik ga hier 100% voor. Nou, wij uh, hopen dat het doorgaat. En morgen zijn we er weer. topdag. Ja, we begon vanochtend om, uh, om kwart voor zeven, om zeven had ik de eerste telefoon en uh, ja, voor het twaalf uur was, had ik er denk vijftig gehad en uh, ja, ik denk dat wel even, als ik op mijn bedje kan gaan liggen, dan uh, is het wel lekker, maar ja, we moeten er even twee uur met de auto, dus uh, ik bedoel, morgen hebben we de wedstrijd en uh, morgenochtend uh, in ieder geval even de wedstrijdpakken pakken wegbrengen om uh, reclamelogens erop te laten naaien en dan uh, richten we ons even op de wedstrijd, ja, daar uh, kijk ik wel even uit. Uh, nou, even over de, over de, over de wedstrijd zo. Uh, ik wil eigenlijk dat Pieter, en Jochem en Sjaak vandaag voor hen terechtkomen. <laughs> nou, ik lag om half drie in mijn mandje en om uh, half acht ben ik weer in de auto gestapt. Uh, het vernaai je en uh, even de, de, de lapjes afgegeven. Dus ja, goed, het is ook weer even behelpen. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Ik bedoel, jullie moeten niet. Uh, volle bak, weet ik. Precies, liever niet. Ik heb, liefst, ik heb het liefst twee van die jongens bij spreken in de, in de kopgroep terechtkomen. Nou ja, op een gegeven moment wel even duidelijk uh, aangeven naar een aantal jongens. van ja, ik zeg: jongens, uh, denk erom, uh, vandaag ga je niet tot het gaatje. Doe normaal en uh, rij gewoon een, een, een, een lekkere koers. Daar word je beter van, maar ga je niet uh, uh, onnodig in de aanval, ga geen onnodige energie verspelen. Dat ja, cool. duidelijk. 80. Ja? Ja, dus ja. In hang met de laatste instructies voor zijn jongens... die over een paar uh, minuten starten, geloof ik. Hoe uh, uh, hang, hang uh, ze op het ijs coacht, dat hoort u morgen. De reportage werd gemaakt door Maarten Bleumers. Zometeen is er Stand.nl. De uitspraken van Nelly Kroes over Griekenland zijn onverstandig. We zijn benieuwd naar u eens of oneens. Eerst is u Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Bij het Griekse parlement is de politie geraakt met honderden betogers. Die probeerden door een afzetting heen te komen. De politie gebruikte traangas en die rellen braken uit... na afloop van een demonstratie tegen nieuwe bezuinigingen. ING is opnieuw getroffen door een storing bij het internetbankieren. Sinds 9 uur kunnen particuliere en zakelijke klanten niet meer bij hun spaarrekening. Die storing treft ook de beleggingsrekeningen van ING-klanten. De bank heeft nog geen idee wanneer de klanten weer bij hun spaargeld kunnen. Mensen die op het ijs gaan, zouden een helm moeten dragen. Daarvoor pleit traumachirurg Zuidema van het VUMC Amsterdam... Elk jaar belanden zo'n 6.000 schaatsers op de spoedeisende hulp. En dat het er relatief zoveel zijn... dat komt doordat schaatsers vaak ongetraind zijn en geen helm dragen... stelt de traumachirurg op de site van Medisch Contact. En autofabrikant BMW heeft geen plannen om Netcar in Born over te nemen. BMW in Duitsland spreekt van speculatie zonder substantie. Gisteren werd bekend dat de Netcar-fabriek in Born volgend jaar moet sluiten... omdat Mitsubishi zijn productie bij Netcar weghaalt. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws.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 De euro kan best zonder Athene, zegt eurocommissaris Nelly Kroes vanochtend in een interview met de Volkskrant. Tweede Kamer reageert verdeeld op haar opmerkingen. Maar volgens de VVD-fractie sluiten haar opmerkingen aan op wat eerder is gezegd. Daarover Kamerlid Mark Harbers. Nou, de boodschap is denk ik heel helder. En past ook in de lijn van wat regeringsleiders de afgelopen dagen al zeggen. Uh, het is uit uh, met uh, de pret voor de Grieken. Uh, ze moeten gewoon de afspraken nakomen. En dit is eigenlijk de boodschap: ja, als ze die afspraken niet nakomen in Griekenland. dan uh, uh, hebben ze gewoon geen recht meer op de volkskrant. Maar de opmerkingen van Eurocommissaris Kroes komen wel op een gevoelig moment. Griekenland staat aan de rand van een faillissement... en heeft nu dringend 130 miljard euro nodig van andere eurolanden... en het Internationaal Monetair Fonds. Is het goed om op deze manier de druk op Griekenland op te voeren... of is dit contraproductief en ook nog eens een keer koren op de molen van euro sceptici. Ik praat erover met Europarlementariër Wim van der Kamp van het CDA. Dag meneer van der Kamp, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin van Standpunt.nl. U kent het klappen van de zweep intussen wel. Graag een kort antwoord ja of nee. Hier komen de keuzes. Kroes begeeft zich op glad ijs. Ja. Premier Rutte moet zich verantwoorden voor de uitspraak van zijn partijgenoot. Nee. De Grieken hebben maling aan mevrouw Kroes. Nee. Dat weer niet, hè? Dan uh, de stelling. En uh, we roepen onze luisteraars natuurlijk ook op om daarop te reageren. De uitspraken van Nelly Kroes over Griekenland zijn onverstandig. Bent u daar nou mee eens of mee oneens? Laat het vooral weten via de sms bijvoorbeeld. 7070 kost wel 50 cent. U kunt dus misschien beter gratis bellen. Nummer 0800-1101. U kunt naar onze website gaan. www.stand.nl. Daar kunt u eens of oneens invullen. En dat kan ook als u twittert. Maar doe het dan wel met hekje standpunt. Meneer van der Kamp, de stelling ook even voor u. De uitspraken van Nelly Kroes over Griekenland zijn onverstandig. Eens of oneens? Daar ben ik het mee eens met deze stelling. Ja. En waarom? Ik zal u dat toelichten... Het afgelopen jaar hebben de politici, en met name de Europese politici... veel kritiek gekregen omdat ze niet met één mond spreken. Als ik de Nederlandse hoogleraar van Wijnbergen hoor... die zegt die crisis in Europa die wordt eerder versterkt... doordat de politiek geen vuist maakt tegen de financiële markten. En u weet, we zitten op dit moment in een heel spannende overlegfase. Het gaat echt over 24 uur met de Grieken. En dan komt daar deze uitspraak van mevrouw Kroes tussendoor. Kijk, als er druk moet worden uitgeoefend op de Grieken... dan moet de Europese Commissie dat in zijn totaliteit doen... en niet een individuele commissaris... Dus ja. dat is eigenlijk mijn belangrijkste uh, bezwaar... tegen deze uitspraken op dit moment. Ja. Europa maakt nu eens een vuist. Houd die Grieken onder druk. En ga niet uh, als individuele commissaris... daar weer individuele boodschappen afgeven. Ja. Vindt u dat onhandig of vindt u het zelfs gevaarlijk qua timing? Uh, nou, laat ik uh, mevrouw Kroes, die ik voor het overige zeer bewonder... Uh, niet uh, uh, beschuldigen van allerlei rare dingen. Dus ik vind het uh, onhandig. Ja, want wat voor gevolgen zou het kunnen hebben voor dat overleg wat u net al beschrijft uh, in deze 24 uur? Ja, kijk, er zijn op dit moment twee grote hoofdstukken. Op het eerste plaats heb je het nationale hoofdstuk in Griekenland. Hè, dat die politieke partijen, met name de sociaaldemocraten en de christendemocraten, die moeten het eens worden over bezuinigingen. Zolang ze dat niet zijn, kan de Trojka, zeg maar de combinatie van Europese Commissie, Europese Bank en IMF, kan niet die 130 miljard ter beschikking stellen. Als ik dan uh, Grieks parlementslid zou zijn... en ik zou van Brussel de boodschap krijgen van... ah joh, maakt eigenlijk niet zoveel uit, met of zonder euro, uh, die Grieken. Ja, ik denk dat je dan achterover gaat zitten... en uh, vervolgens de afgrond uh, steeds dichterbij komt. Ja. Maar mijn hoofdbezwaar blijft dat al die Europese politici... Ik kijk ook even wat er de afgelopen uren weer met mevrouw Merkel en de heer Sarkozy is gebeurd. Niet met één mond spreken om Griekenland onder druk te zetten. Ja. Um, ik, ik geloof dat Geert Wilders heeft al getwitterd, nu Rutte nog. Hè. Uh, die, die ziet dit als een, een, een flinke opsteken natuurlijk. Dat nu mevrouw Kroes ook al zegt van uh, nou we kunnen het ook wel zonder de Grieken. Ja, nee, maar goed, euh, laten we er eerlijk over zijn. Er is een discussie in Nederland, maar ook in andere Europese landen... tussen enerzijds de euro die zeggen... we moeten ermee ophouden met dat Griekenland. Laat ze er maar uitgaan, dan krijgen ze de drachmen en dan zien we wel. En je hebt ja, meer de, wat ik dan maar even noem, de euro-realisten... waar ik dan zelf toe behoor. En toch mevrouw Kroes ook in eerste instantie? Ja, zeker. Ja. zeker. Nou, maar dat past nogmaals. Dat past helemaal in het beeld dat ik die uitspraken onverstandig vind. Want eh, je kan van mevrouw Kroes veel zeggen... maar zij is een Europeaan avale letteren. Um, <kijkt> maar de Eurorealisten zeggen... Nederland, let nou eens op je zaak. Wij hebben de afgelopen... Uh, uh, nou ja, tien jaar, Maar als je het verdrag van Maastricht meerekent, twintig jaar, buitengewoon veel verdient uh, aan die euro en aan de interne markt uh, van Europa. En dan moet je op dit moment scherp onderhandelen. En dat moet je niet met uh, te veel verschillende geluiden doen. Uh, aan de andere kant kun je zeggen, ja, Kroes gaat er eigenlijk helemaal niet over. Dus ja, wat, wat maakt het, ja, natuurlijk maakt het iets uit, opzij ze eurocommissaris, maar zo, zo belangrijk is het toch ook weer niet, wat zij ervan vindt. Nou kijk, mevrouw Kroes is wel de vice-president van de Europese Commissie. Een van de meest ervaren uh, eurocommissarissen. Uh, natuurlijk, je kan alles afdoen in de zin van... nou, zolang meneer Barroso of meneer Van Rompuy het niet gezegd hebben... is er niks aan de hand. Maar nogmaals, de onrust op de financiële markten... Ook rond Griekenland, wordt met name veroorzaakt door politici die ja. voor hun beurt praten of andere geluiden afgeven dan het onderhandelingsteam wat nu in Athene zit. Ja. Ja, of, of het is toch gewoon tactiek dat, ze in die commissie, dat zij het sentiment van de commissie een beetje verwoord op deze manier. Dat ze zeggen: Nou, breng jij het dan maar naar buiten, dan, hè, als Van Rompuy ineens gaat doen, dan, dan krijgt het toch ineens veel meer gewicht. Dus dat er misschien toch wel degelijk een tactiek achter zit om ze onder druk te houden. Ja, even voor de duidelijkheid, meneer Van Rompuy is van de raad, van de, ja. van de staatshoofden... en uh, mevrouw Kroes is van de commissie. Ja. Dat, dat zijn twee verschillende bedrijven, nou om het ja, zo Barroso uit te dan ja, maar dan, ik kan me dat nauwelijks voorstellen. Ik bedoel, het, dan zou het goed zijn als mevrouw Kroes in de loop van de dag... of in de loop van de week, ik, ik weet dat Europese molens langzaam malen... De, mevrouw Kroes zou zeggen van nee hoor, dit was uh, on purpose. Dit heb ik bewust gedaan. En ik heb bewust de opening van de Volkskrant uh, voor dit onderwerp gezocht. Mm. Hoewel ik niet precies weet of de Griekse politici... iedere uh, dinsdagochtend de Volkskrant direct <lacht> in het Nederlands uh, lezen. Nee, maar u weet ook hoe dat, dat werkt. Tegenwoordig gaat dat heel Snel, dan is het daar ook zo, hoor. Ja, maar nogmaals, ik vind het... Uh, want u stelt mij iedere keer, en dat mag hoor, dezelfde vraag. Ik vind het dus onverstandig om via de opening van de Volkskrant... Grieken hmm. als individuele commissaris toe te spreken. Nou. Hier zegt iemand, uh, die uh, iemand op onze site heeft gereageerd... die zegt, ik ben het uh, mee oneens met de stelling dus... want zij zegt wat de meeste Europeanen denken. Dat is heel verstandig, zo krijgt ze veel medestanders om de druk op te voeren... Griekenland zal snel orde op zaken moeten maken. Dat is een, een optie die ik vanochtend ook op Twitter uh, heb gelezen. Uh, maar nogmaals, ik bekijk het over een wat langere termijn. En uh, de langere termijn is dat Europese politici... Uh, zeker richting financiële markten moeten leren om met één mond uh, te spreken. En als ieder individueel Europees parlementslid... of iedere individuele commissaris zijn eigen afwegingen gaat maken... bij de strategie rond Griekenland, dan wordt het een rotzooitje... En uh, het gaat al niet zo best op dit moment... in de relatie tussen Griekenland en Europa. En al helemaal niet in uh, Griekenland zelf... als ik even kijk naar de demonstraties op dit ja. moment. Ja. Um, ik, ik zei het al, he, het zou ook tactiek kunnen zijn. De PvdA denkt dat ook. He, zegt, de uitlatingen van Kroes zijn onderdeel misschien van het onderhandelingsspel met Griekenland. Europa wil zich niet laten gijzelen door de Grieken. Uh, dat maar geen haast maakt met bezuinigingen. Um, maar u zegt ja, uh, uh, dan, als het een strategie is, is het geen slimme strategie. Uh, zelfs riskant. Nee, want dan, stel dat het een strategie is, dan zou ik toch eerder verwachten dat commissaris Reen de Finse commissaris die over de budgetten gaat... en die vorige week ook de Tweede Kamer heeft bezocht en kritisch heeft toegesproken... dat die eh, namens de Europese Commissie het woord zou voeren. En nogmaals, het is niet goed dat in dit stadium van de onderhandelingen... en die zijn echt spannend, mm -hmm. ook voor de euro als geheel... He, want de redenering, als het met Griekenland fout gaat, dan gebeurt er verder niks. Nou, daar ben ik het dus absoluut niet mee eens. Want dan zal je zien dat die financiële markten hun buit verleggen. Uh, nogmaals, als 27 individuele commissarissen... individuele strategieën gaan melden via de Volkskrant... dan wordt het in mijn ogen erg onoverzichtelijk. Ja. En netter kan ik het bijna niet nee, zeggen. Nee, ik, ik snap het, want uw, uw collega van D66... die, die was nog, nog iets uh, scherper. Uh, mevrouw In het Veld, die, die noemde het zelfs... Uh, nou, even kijken, moet, moet ik haar goed citeren... Uh, die zei, ik vind het uh, onnozel en xenofob... Nou ja, kijk, ik ben het vaak niet eens met Sofie in het veld... maar als ik op dit punt uh, haar kan steunen, dan doe ik dat. En dan uh, hebben deze uitspraken van mevrouw Kroes... in ieder geval in dat opzicht een positief gevolg. Ja, ja. Ja... ja. Dat zegt u wel mooi, ja. ja het uh, is me even over na te denken, ja, hè? maar goed. Ja, uh, nee, kijk, het is, het is een heel moeilijk vak. En, en uh, nogmaals, het, uh, dat is ook voor mij de ware reden om, om aan, aan uw uitzending mee te doen. Die, die, die situatie in Europa is complex. En het gaat wel uiteindelijk om uh, onze inkomens. Het gaat om, om onze pensioenen. Het gaat om de toekomst van Europa. En ik als babyboomer van, uh, van een 58, ik red het wel. Maar er komen nog twee generaties achter mij. En dan moet een krachtig Europa staan en niet een verdeeld Europa. Ja. Nou, nog even één keer over de kritiek die zij heeft. Want dat, dat blijkt ook wel op, op de, uit de reacties uh, die wij op onze, op onze site binnenkrijgen natuurlijk. En u hebt het op Twitter ook al gelezen vanochtend. Uh, heeft, Cruz heeft scherpe kritiek hè, op de Griekse politieke leiders. Uh, ze beticht hen van onwil. De Grieken moeten beseffen dat wij Nederlanders en wij Duitsers de noodhulp aan Griekenland alleen kunnen verkopen aan onze belastingbetalers. Als er een bewijs ligt van goede wil. Nou, en daar heeft ze ja. natuurlijk wel een punt zo langzamerhand. Nee, maar a, absoluut. Maar dat is toch een totaal andere toon dan uh, zeggen van... Uh, de, het maakt niet zoveel uit of ja. er is geen man overboord... als de, die Grieken uit de euro gaan. Kijk, ik ken die, uh, die leider van de Griekse de, uh, Christendemocraten. Die man is vooral bezig met het voorbereiden van de verkiezingen van maart. En dat is het verkeerde moment op dit moment. Dat land balanceert op de rand van de afgrond. Europa gaat voor de zoveelste keer... Wat, wat dacht u dat mijn broers hiervan vinden, van al dat geld naar, uh, naar de Grieken? Mm. Die zijn superkritisch. Uh, wij gaan nu voor de zoveelste keer de Grieken helpen... en de dames en heren zijn bezig met een interne verkiezingsstrijd. Dan moet je de boodschap van mevrouw Kroes samenvatten van heren en dames, u dient orde op zaken te stellen... en niet dus met uitspraken komen van... nou ja uiteindelijk maakt het ook niet zoveel uit of ja. je er nou wel of niet in blijft. Want vergis u niet, het gaat niet alleen om de euro... het gaat natuurlijk ook om een volwaardig lidmaatschap... van de Europese Unie voor de Grieken. Ik moet er niet aan denken dat we dadelijk tussen Turkije... en de rest van Europa een land krijgen wat instabiel is... wat er niet bij hoort... En denk ook even aan de asiel- en vluchtelingenproblematiek. De meest of heel veel asielzoekers komen op dit moment... Mm -hmm. via Turkije, Griekenland, de Europese Unie binnen. Nou, De heer Wilders wil dat we die instroom uh, beperken. Daarvoor moeten wij dat Griekenland strak aan kunnen sturen... En dan kan je dus niet achterover gaan zitten. Ja. Goed, duidelijk wat u vindt. En daar waarderen we u altijd om natuurlijk. U blijft meeluisteren, dan gaan we kijken wat onze luisteraars vinden. En dan kom ik graag bij u terug om de reacties door te nemen. De uitspraken van Nelly Kroes over Griekenland zijn onverstandig. 27% is het daar mee eens. 73% oneens. En er is door bijna 1300 mensen gestemd. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag met baarden uit Rotterdam. Ik vind de uitspraken van mevrouw uh, Smith, Nelly Smit-Kroes helemaal niet onverstandig. En ook uit een volgend gezichtspunt zeer op zijn plaats. Het zou voor Griekenland namelijk zelf, denk ik, een enorme zegen zijn om uit de, onder de knoet van de Europese Unie vandaan te komen. Als we horen dat, dat die mensen nu hun eigen medicijnen niet meer kunnen betalen... terwijl ze ook geen geld hebben ervoor. Dat ze de kachels niet meer kunnen stoken in dit weer. En hoe arm dat volk is, hoe het in opstand komt. Dat dreigt uit te lopen op een burgeroorlog. Dat kan uh, zeer veel onrust veroorzaken. Maar u, u hebt net van de kamp gehoord wat het belang voor ons ook is. Hè? Los even van, van zeg maar die euro, maar, uh, maar ook gewoon strategisch belang dat de Grieken erbij blijven. Uh, in verband met het keren van een vluchtelingenstroom. Bijvoorbeeld? Ik zou niet weten waarom nou juist alleen Griekenland dat moest doen. Dan is er wel een ander land dat daar uh, als grenswachter uh, uh, kan, kan okay. optreden. Dat is maar net hoe dat geregeld uh. wordt. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Van Lees spreekt u. Um, nou, ik vind de uitspraak in die zin wel onverstandig. Maar waar ik me eigenlijk het meest aan erger is... dat vanuit de EU... En uit de uh, uh, diverse uh, raad van ministers dat er vo voorkomen tegenstrijdige geluiden naar voren komen. De een zegt: Griekenland moet ja. erbij blijven, de ander zegt: Griekenland mag erbij blijven. En, en, uh, het, het, is, het zijn allemaal verschillende geluiden. Ja, dat is ook wat nou. Van den Kamp steeds aanhaalt en wat hem ergert: uh, dat, dat, ja. dat er niet met één mond gesproken wordt. Nou precies, dat, dat vind ik ook. En ja, ik, ik, ik denk bovendien dat, dat dat Griekenland in feite failliet is. Dus ik denk het beste is dat om Griekenland nu failliet te verklaren. Nou dan hebben ze even rust, een half jaar dan hoeven ze niks af te lossen. En dan kun je eens dus rustig gaan overleggen wat nou het beste is om dat faillissement op een oordelijke manier uh, nou, uit te voeren. Maar dan zijn we ons geld dus ook kwijt. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag even met Klaver. Ik vind de uitspraken van mevrouw Smit uh, heel erg onverstandig. Het brengt zoveel onrust uh, teweeg. Het komt dan via de radio, het zal ook via de tv komen. En we schieten er allemaal niets mee op. Het veroorzaakt zo. We hebben al als Nederland een hele slechte naam in Griekenland. Dus dit komt er dan ook weer even bij. Nou, de Grieken hebben ook niet zo'n goede naam hier uh, trouwens hoor. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Lucie, handen, jong. Dag meneer de Jong. Goedemiddag. Ik ben het uh, oneens met de stelling. Ik, uh, de meeste mensen in Nederland, en ik denk ook in Europa, die zouden blij zijn als we van Griekenland af zijn. Uh, ze komen hun beloften zien na. Die kunnen ze ook niet nakomen, omdat er al uh, uh, de bevolking daar zoveel moet inleveren. Dat zou inderdaad een burgeroorlog uh, met zich meebrengen, denk ik. Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met Ben van in Amsterdam. Ik vind het een schande van mevrouw Smit-Kroes. Ik zal u vertellen waarom. Vanuit haar. Gouden stoel in haar ivoren toren praat ze over Griekenland. Want wat het inhoudt is dat, het, uh, dat de loon ook met 30% nog naar beneden gegaan zijn. Die zijn dan met 25% naar beneden. Het is onmogelijk werkelijk om op het moment in Griekenland te zijn. Ik raad haar aan om een keer een maand, twee maanden in Griekenland te gaan wonen... met het salaris wat de gemiddelde Griek verdient. Dat zal ze anders piepen. Ik vind het een schande als ze zich in de tijd zo bezig bezighouden met TCR... Om de centjes te bewaken, dan had ze dat moeten doen. Oké, okay. dat is weer een ander verhaal. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Nou, met Ralf uur. Goedemiddag. Goedemiddag. Mag ik even de mensen erop attenderen dat mevrouw Kroes, is? die nou Smit is al heel lang, is al ja. Heel lang kwijt. Hè? Ja, ik dacht nou, ik laat die discussie nou niet weer beginnen, ja, want, ja. want dat kost allemaal zoveel tijd. Maar ga, ga u heeft een punt. Ja, ik. Uh, <laughs> Nou, ik ben het roerend met mevrouw Kroes eens trouwens. Ik vind dat ze, meneer Van der Kamp adviseert, ook om zo snel mogelijk terug naar Nederland te komen. Want wat doe je nog in Brussel? Dat is mijn vraag aan al die mensen die zo eurofiel zijn. Ik heb daar nooit iets in gezien. En ik vind ook dat als we dan eens nodig samen moeten, doen we het dan met West-Europa. Noordwest-Europa voor mij. Maar dat zijn landen en, en mentaliteiten die bij elkaar passen. Dat Zuid-Europa, dat is niks mis mee. Het is een andere mentaliteit. Dat past gewoon niet bij elkaar. Dat, dat moet je dus goed onderkennen dat dat niet samen kan gaan. Laat die Grieken de gang gaan. Laat ze ook de drachmen terugkrijgen. Dan kunnen ze devalueren. Dan kunnen ze ook concurreren. Dat kunnen ze nu niet meer. Ja. Dat is ze uit handen geslagen, dat wapen. Goed. Dus in godsnaam laat, laat die mensen verder met rust. Dan laat ze de keus maken. Je ziet het aan die demonstraties. Dat volk wil, ja, die, die, die beseft ook niet wat er aan de hand is. Dus laat ze in godsnaam. Laatste de gang gaan, ja. maar niet in EU-verband. Dank u wel, Stam.nl, goedemiddag. Hallo. Hallo. Met Eero uit Groningen. Hallo. Mevrouw Kroes heeft geen gelijk. Mevrouw Kroes heeft een geweldige baan, maar diplomatie is iets anders. Ja? En dat was het. Dat is het. Dank u wel, Stam.nl, goedemiddag. Ja, hallo. Zeg het maar, meneer. Ja, uh, het volgende. Ik ben het helemaal eens met mevrouw Koes. Het had al veel eerder moeten gebeuren. Het is een corrupte bende daar geweest. Ze hebben daar een heleboel belazerd. En wij gaan er miljarden heen sturen. Er zijn een stelletje hobbyisten die Europa uh, op deze wijze uh, uh, de afgrond in helpen. Uh, ze, willen, ze zien nu allemaal dat het verkeerd gaat. En, maar toch blijven volhouden. Toch maar miljarden erin blijven pompen. Dus ik vind uh, Griekenland erg gelijk uit. Goed zo, dank u wel. Stamppot.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik vind uh, ik ben het ook eens met mevrouw Kroes. Uh, en wel hierom, uh, laten we Ierland en uh, Portugal er ook gelijk uitgooien. En voor de rest het Oostblok die ook noodleidend is. En laten we doorgaan wat die vorige, wat de meneer zei met Noord-Europa. Maar bijvoorbeeld bij Ierland gaat het toch gaat het nu toch weer een stuk beter? Ah, ja joh, hou toch op. Moet je eens kijken wat een miljarden erin gepropt worden. Hmm. Ook van ons. En 20 miljard, als dit doorgaat, dan wordt er tot het jaar 2020 215 miljard in Griekenland gestopt. Door ons. Ja, u, u nou, vindt... Ik vind het te gek voor woorden, u, meneer. U bent, mevrouw mevrouw voor ja, u bent het eens met mevrouw Kroes. Voor de voedselbank. U bent het eens met mevrouw Kroes in ieder geval, dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, mijn naam is Cor van der Laak en wel hierom. <laughs> nee, uh, meneer is met Kroes weet doorgaans best wat ze zegt. En voor Griekenland zou het ook het beste zijn om een heel nieuwe drachme te ontwikkelen. Dan hebben ze al het zwarte geld te pakken en dan opnieuw beginnen. Ja, ja. Dus u bent het eens met mevrouw Kroes? Ja, ja, ja. Duidelijk. Uh, groet aan Kok. Oké. Okay, Dag. Doei. Even kijken, we doen nog eentje. wel, uh, goedemiddag. Goedemiddag, met Joost. Dag Joost. Um, ik uh, wil een opmerking maken van... Ik ben een keer naar een uh, lezing geweest... nog voor het hele toestand met uh, Griekenland gaande was... van Joke Hermsen. En die had een interessante opmerking. Dat de Grieken, als je aan alle Europeanen vraagt... dan heeft ze, is een filmpje over gemaakt van... waar ligt de toekomst? Dan zegt iedereen, die ligt voor ons. Terwijl als je dat aan Grieken vraagt... zelfs Grieken die al dertig jaar in Canada wonen... die zeggen dan, die ligt achter ons. Zij hebben een totale andere benadering van het leven. Hmm. Daarom hebben ze ook veel meer genoten de afgelopen dertig, veertig jaar... dan dat ze gewerkt hebben. <lacht> Daarom is er dus weinig inkomen. Ja. En nu bent het dus ook... eigenlijk eens met mevrouw Kroes? Ik, ik ben het uh... eens met mevrouw Kroes, ja. want als je een rot appel er niet uit gaat halen... dan wordt het alleen maar erger. Ja, duidelijk. Je moet op een gegeven moment krachtdadig optreden. Dank u wel voor het bellen. En Tot dat zeggen we tegen iedereen. Ik ga snel terug naar Wim van der Kamp Die heeft meegeluisterd, het Europarlementariër voor het CDA. Wordt uitgemaakt voor hobbyist. Uh, wie, ikzelf? Ja, iemand zei, uh, al die mensen die nog zo in Europa geloven... met de Grieken erbij, dat zijn eigenlijk allemaal hobbyisten. Die oh ja, ik dacht, dacht, dacht dat... dat ik eurofiel uh, werd genoemd, maar dat uh, vind ik uh, prima. En hobbyist. Nee, ik ben geen hobbyist. Kijk, ik, ik weet, ik merk natuurlijk iedere dag, uh, ook als ik in Nederland ben, hoe verdeeld uh, die kwestie uh, met die Grieken ligt. Maar ik ben er nog steeds van overtuigd dat Griekenland een goede partner is in de Europese Unie. Er moet daar zwaar gesaneerd worden. En als je ze nu aan hun lot overlaat, dan kan je die potentiële burgeroorlog ook krijgen. Want he, denk niet dat als ze morgen uit de euro gaan, dat er dan woensdagochtend of donderdagochtend geld uh, is. Want dat, voor de zegt, nou, want, dat, want dat zeggen mensen wel, hè? Voor, voor de Grieken zelf ja. zou het ook een zegen zijn. Maar u zegt dat is ja, absoluut dat niet is... waar. Nee, nee, want het land is. Kijk, het land. Uh, dat is ook hetzelfde als met de drachmen. Dan kan je exporteren. Griekenland is helemaal geen exportland. Griekenland is een land wat euro's moet hebben. vanwege toerisme. Vanwege het uh, Pantheon. Uh, vanwege de Olympische Spelen die daar zijn uitgevonden. He, dus wij moeten vooral als toeristen geld naar Griekenland brengen. althans dat, dat daar goed besteden. En nog even een andere opmerking. wat helemaal vergeten wordt in deze tijd. is dat als ze die bezuinigingen accorderen dan krijgen ze niet alleen die 130 miljard geleend, he, even voor de goede orde... want nee. we geven geen geld, we lenen geld uit. Maar ook het Europese hulpprogramma staat klaar. He, we hebben bijvoorbeeld hier fondsen, daar kunnen we de economie mee stimuleren. We hebben al gezegd, oké, okay, jullie hoeven niet de helft bij te betalen, maar 15 procent. Zolang zij nu geen akkoord bereiken met elkaar kunnen wij als Europa niks doen en draaien ze zichzelf verder in de modder. Ja. Goed, duidelijk wat u vindt. Hartelijk dank voor uw bijdrage aan standpunt.nl. De uitspraken van Nelly Cruz over Griekenland zijn onverstandig. Dat is onze stelling vandaag. Bijna 1400 mensen hebben nu gestemd. 27% eens, 73% oneens. U kunt de hele middag blijven reageren op onze site. Zometeen is er Dit is de dag na tweeën met Thijs van der Ja. Ja, ik had het een beetje beloofd gisteren, als je goed had geluisterd. Uh, Mitsubishi heeft geen zin meer, Netcar gaat sluiten in Born. We hebben Paul Wouters te gast, uh, kenner van de automobielindustrie. Wat betekent dit en uh, hoe zat dat vroeger met uh, Netcar? Waarom houden we er niet zoveel van als Van Fokker bijvoorbeeld? Verder hebben we een debat over de levenseindelijk kliniek. Een debat tussen de KNMG, Arie Nieuwenhuizen en de NVVE... Petra de Jong. En theatermaker uh, Eli de er. dat is een, een Nederlandse Israëlier die een haat-liefde-verhouding met Israël heeft. En verder natuurlijk kort na half drie het IJsjournaal. Ja, en ga je dan straks ook weer gewoon gelijk door naar die uh, IJsjournaal TV? Zeker. Oké. Okay. Nou, Drukke middag voor Thijs. Met Elsbeth samen in Dit is de Dag, zometeen na tweeën. Ik wens u een prettige ijsdag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV De vorst Na een ijskoude nacht schijnt nu op veel plaatsen de zon. Het ijs het is, uh, Prachtig ijs, mooi zwart ijs De schaatsen Radio 1 en de winter van 2012 Het is hier hartstikke koud Morgen het NK Marathon op natuurijs ijs, hè? Bijna 12 ja.